en de Heere Jezus Christus, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 84, en daarvan het eerste en het vijfde vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerskaren, God, zij mij in hij zijn tempel zangen. Hoe branden mijn genegen heen om het zieren voorthof in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven heeft. Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. lezen van het heilige schrift kun je opvinden in Matthäus en daarvan het 26e hoofdstuk beginnen met het 36e vers. Maar vooraf de twaalf artikelen van onze algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.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 de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matthäus 26, beginnen met het 36e vers. Toen ging Jezus met hem en in een plaats genoemd he, he Hessemi, en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen haar en al daar zal gebeden hebben. En met ze nemen de Petrus en de twee zonen van Sabbadeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, Mijn ziel is geheel bedroevig tot in dood toe. Blijf hier en waag met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, Mijnen Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Hij wil. En hij kwam tot de discipelen en vond hun, hen slapende. En zeide tot Petrus, kon hij dan niet één eer met mij waken? Waak en bid, opdat gij niet in verzoekingen komt. De heest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede maal heen haande bad gij zeggende, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. En komende bij hen vond gij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende hing hij wederom heen. En bad en ten derde maal zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap niet voort en rust. Ziet, de eer is nabij gekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet hij is nabij die mij verraadt. Tot zover het lezen van het heilige schrift. Laat ons voorgaan in gemeenschappelijk gebed. Ach, here, het u behagen om ons in deze middag hier te gedenken wanneer dat we weer samen in uw huis mogen komen. En hier zou het nog in uw gunst kunnen wezen, dat uw lieve geest nog eens uit wou storten. Want het is uw lieve geest, Heer, die het leven brengt in de ziel, en die het vernieuwt. En die dat ware leven levend maakt. Waarin dat de ziel uitgaat naar die de bron van alle goed. En de God van alle genade. O Heere dat hij ons in alles dan gedenken mocht. Ook in deze neer en geis Heeft nog o Heere. O dat er nog eens een verzichting. Nog eens op mogen gaan naar ieden levende God. Dat Hij nog wonderen doet en op wonderen laat horen, Dat Hij nog eens zonder bekeren mocht. En dat gij uw volk nog vertroosten mocht. Ook heren wanneer dat we van die woord mocht horen. Hoe, de, hoe diep. Dat hij als die leidende borg geleid geeft. O, mocht ons daar nog eens in leiden. Dat we nog eens een enig licht daarvan, daarvan mogen overkrijgen. Ook Heere, gij weet al de nodig. Ook voor die vader en moeder die in rouw gedompeld zijn. O, Heere, Hij weet. Wat een smart in der leven, wat een rouw in deze dag. Wanneer dat dat voor de derde keer in der leven. Zo'n klein kindje van een enkele dagen. Door de dood is weggenomen. Heren mocht hij ze gedenken en vertroosten. En kracht en list nog toe te schenken. Want hier dat wij het begrijpen mocht. Het beste van dit leven. Dat is moeite en verdriet. En over iedereen is geschreven. Wij gaan naar de dood. Wij hebben hier geen blijvende plaats. Wij zijn geschapen om te leven en geboren om te sterven. Heere gedenkt ons dan en gedenkt de zieken en de kranken. Gedeinkt al de zorgdragende in onze midden. Hij weet in ieder gezin de nood. En hij weet ook soms wat niet allemaal omgaat. En hij weet de zorg ook in de harten van die volk zo menigmaal. Dat alles zo bestreden kan zijn. En dat ze zelfs geen meer hoop hebben. Maar heere vernieuwt dat hoop nog eens. En mocht het nog eens waar maken in het binnenste, bij het eerste badoo, oh, bij het vernieuw. Het denkt aan uw ganse kerk over het rond der aarde. Wel waar dat uw woord ook in deze dag gebracht wordt. Over het lengte en brede der aarde, onder het joden en het heidendom. Heere, dat gij de toepassing mag geven. Want we mensen die kennen het maar aan de oor brengen. Maar hij kennen het ook hier in de hart brengen. En zonder die kennen we nog niks. Maar Heere, help ons. Ook in deze midden hier. Verblijd ons nog door uw overkomst. En heeft nog de woorden in onze mond, de gedachten in onze hart. En Heer, heef ook de zaken in onze hart, want wij zijn een stijl en diep afhankelijk. Het denk ook here uw kerk in het oude vaderland. Mogen het daar nog ook here heven dat er nog eens vele toegebracht mogen zijn. Als ge dat van vroeger zo dikwijls gedaan heeft. Maar denk ook ons en onze kinderen, de opkomende geslachtheren. Mocht u uw in de harten nog doen verheerlijken. En dat we nog gebracht mogen, dat we ons nog brengen mogen, dat we zelf ons eigen nooit brengen kind en, no en nooit brengen wil. Heere, gedenkt ons dan en help ons in spreking en in het gehoor. En verblijt ons door uw daden dat uw naam vergoogd mocht zijn. En Heere, dat ge nog eens heven mocht, dat uw volk nog eens mogen ondervinden. O, dat ge geen God van ver zijn, maar dat hij een God van nabij mocht zijn. Dat het hoofd vernieuwd mocht zijn en het geloof in het oefening mocht zijn. Oh dan kunnen we verder door dit leven. Oh dan kunnen wij in die weg gaan als dat door u bepaald is. Want daar is een weg bij je. en daar is een volk door uw genade. Bij ogenblikken, dan zou ze het geen andere weg willen hebben. O, oh, dan zouden ze één dag voor uw erkennen. Voor al de wegen dat hij voor heeft uitbepaald. Heere, gedenk ons en heeft nog. och dat in onze midden komen mocht. Want dan zou het nog een zegende tijd wezen in uw kerk. Leer ons nog onze eigen te kennen. En leer ons, Heere, u te kennen. Wij vragen het in de vergeven van al onze zonden. Om Jezus willen. Amen. Laat ons zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Loutere goedheid lief. 2, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en heest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer Ijverig mij wet betrachten. Want gij zijt mijn heilo Heer. Ik blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, 2, 3 en 4. tekst voor we midden kunnen opvinden in het hoofdstuk die voorgelezen is en daarvan de 42 ste vers. Matthäus 26, het 42 ste vers. Wederom ten tweede maal heenhaande, bad gij zeggende, mijn vader indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, eeuwig wil geschieden. Tot zover. Onze team, dat is het leidende borg, met drie hoge dachten. Eerst, de borg die leidt om de zonde. Ten tweede, de borg die leidt onder het recht en ten derde de borg die leidt uit het liefde het leidende borg om de zonde onder het recht en uit het liefde gemeente in deze hoofdstuk worden wij bepaald aan de aankomende dood ...van de middelaar. En dan spreekt de Heere... ...derover... ...aan zijn discipelen... ...dat... ...dat ze... ...zal er wat van weten... ...wanneer dat die tijd komt. Maar... ...als dat wij dat hier... ...ook vindt... ...in deze... ...deelte van deze hoofdstuk. ...toen heen Jezus... ...met hen in een plaats genoemd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zij en met zij nemende Petrus en de twee zonen van Sabbadeus begon gij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide gij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot in dood toe, blijft hier en waakt met mij. En in weinige voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kon hij dan niet één eer met mij waken? En als gij dat leest hier in versen 31 tot 35, dan zegt datzelfde Petrus, dat hij zou met Christus sterven. Maar daar komen wij te zien, gemeente, dat van onze zijde, dan kennen wij niks niet. In en van onze eigen, want die Petrus die zegt, ik zou met je sterven. Maar hij kon maar ook niet één eer wakker blijven. Toen viel hij op slaap. Wanneer dat die lieve middelaar het, het zo diep onderging. Oh, want dat middelaar die leidt om de zonde. En als wij daar de middelaar Jezus Christus ziet gemeent, Hoe dat hij zelf zegt hier in Gods woord begon hij droevig en zeer angst te worden. Want de zonde van de ganse kerkgods... dat komt zwaarder en zwaarder op zijn schouders te leggen. Oh, het was net zo als dat hele berg van zonde... op de schouders van Christus komt te leggen. En als als die een, als die ene middeler, oh, dan zien wij hem in, in dat diepe, diepe leiding, gemeente. En daar wordt zijn ziel bedroevig en zeer angst te worden. Oh, daar zij in de wereld, gemeente, daar zij wel zonder, maar... Daar zou geen ene mens tegenspreken, maar nou om de schuld van de zonde te voelen, dat is wat anders. En dat legt op die middelen. Wij zijn een allemaal het jongste en het oudste, wij zijn een zonder, maar wie voelt nou wat van die schuld? Van het dier, daar voelt de mens niks ervan. Maar of de Heere door de werking van de Heilige Geest een mens ogen open komt te doen. En overgetuigen van zonde, school, schild, schuld en oordeel. O oh, dan begin de mens ook. O oh, dan begin de mens ook zwaar over de wereld te hangen. Want dan gaat het voor dat mens niet meer. Want dat schuldgemeente, dat is een schuld dat gevoeld wordt. Dat wordt niet alleen overgesproken, maar dat wordt in het binnenste van de hart gevoeld. En dat schuld, dat wordt schuld omdat is, wij worden geheven om te zien dat de schuld, dat is de zonde tegen God gemeente. Want wanneer dat wij dat door de licht van de heilige geest mogen zien. Wat dat onze zonde is. En dat we zelf dat zonder zijn. En dat schuldbrief eens thuis krijgt. Dan gaat het met de mens. Dan wordt dat mens bedroevig ook. Maar niet Christus. Die draagt de ganse schuld van zijn volk. En dan zien wij hem. O, oh, in, dat, in dat weg van leiding. O, oh, gemeente, wij moeten ook lijden. Wij, wij lijden ook, maar wij lijden om onze zonde. Maar de borg die leidt niet om zijn zonde, maar hij leidt om de zonde zijns volk. Wij moeten lijden in zo verschillende wegen, gedenkt die ouders, de hele week gehoopt en gebid, en vanochtend de boodschap ontvangt dat het kindje dat is weggenomen. Wat is het leven toch niet, niks anders dan moeite en verdriet? En maar dat is de vrucht van onze eigen zonde gemeente. Wij moeten lijden omdat we gezonde hebben. Wij hebben gezondigd in paradijs. En wij zonden elke dag van onze leven. Maar hier gaat het over de, de leidende borst. En die leidt ook. En die leidt gemeent als dat, als dat nooit een een geleid heeft. En hij leidt ook om de zonde. Hij leidt ook om de zonde, want hij is die, die middelaar die is van de Vader gegeven om, om die Jezus Christus te zijn. Om die een die, die de zaligheid voor zijn volk zou brengen. Door zijn lijden, lijden, door zijn dood. Want de prijs van de zonde, dat moet betaald worden. En die gemeente, daar is geen twijfel daarover. Dat elk zonde, dat moet Betaald worden. Want het eisende recht Gods, dat eist in het volkomende wijze dat de zonde, dat zou betaald moeten worden. En nee, dat kennen wij nooit meer. Dat kennen wij nooit meer. Wij kennen het nooit meer goedmaker mee. Oh, wat zou het toch een voorrecht wezen, gemeente, of de Heere in deze midden nog eens ogen mocht geven om onze zonden te zien en nog kennis mocht geven dat die zonden, die moeten betaald worden, bij ons af door een ander. Dat moeten we goed verstaan, zullen wij... In deze tekst de waarde van de leiding van deze leidende borg te mogen verstaan. En heeft genau, mensen, heeft genau in uw leven daar ook wat mee te doen, leidt je ook soms om je zonde. Ja, niet in dat weg dat ik eerder gezegd, wij lijden allemaal om de zonde. Want het beste van dit leven, dat is vol van kommer, dat is vol van ruil en dat is vol van tegenspoed. Want de Heer gezegd, vervloekt is de grond voor het mensenwil en vervloekt zijn wij om de zonde. Maar gaat het wel eens in? Gaat het wel eens binnen, gemeente? Hoort het wel, ja, met onze oor, maar hoort het wel eens met onze hart, zo om te zeggen. Want zolang dat er wij het met onze oor hoort, dan kunnen we er nog mee leven. Want we zijn zo dwaas en zo stom en zo dood geworden door de val, dat we denken al door morgen, kunnen we er nog voor zorgen. Is dat waar of niet waar? Dan denken wij dat het wel waar is, maar nou maar niet. Morgen kan het wel. Maar wij, wij weten niet of we morgen zien zal. En hoe staat de zaak nou gemeente met een eigenlijk van ons? Hoe staat de zaak gemeente? Het gaat toch op een eeuwigheid. Het gaat toch om God te om. Wij zouden straks voor de vierskarrecht van God moeten verstaan. En hoe zou het dan gaan, gemeente? Want, want, als wij zijn zodat we geboren zijn, dan staan we nog verantwoordelijk voor onze eigen zonde. En wat zullen we straks. Op een duizenden vragen gemeent, Geen ene, geen ene antwoord kennen heeft. Maar als er dan geen borg is, geen middelaar is. Waar gaat er van terechtkomen? Waar gaat er dan van terechtkomen? O, Gods woord, dat leert ons waarde wij in adem geworden zijn. En dat leert ons, wanneer wij in adem blijven zonder de middelaar. Dat hebben we een beetje vanochtend mogen horen. Hoe dat dat middelaar geheven is. Als dat naam, persoonlijke naam van Jezus. Maar ook die naam van Christus. Tot profeet, priester en koning. En nu zien wij die middelaar hier. Als profeet in deze hoofdstuk, dan, dan spreekt de middelaar over de weg van zijn dood aan zijn discipelen. Maar in deze tekst dan zien wij hem als hoge priester. En dan als dat hoge priester, oh dan heeft hij zijn zelf, oh voor, als de prijs van de zonde. O, oh, hij leidt gemeente om de zonde. En niet om zijn eigen zonde, nee. Om de zonde zijn volk. Want, he, want die lieve middelaar, die heeft geen zonde, nee. En maar hij leidt als hoge priester voor de zonde van zijn volk. En... Als er wij dat vanochtend ook enkel woord van gezegd heeft. Hij leidt niet alleen om de zonde. Maar hij bidt ook als hoge priester voor zijn kerk. En hij zegent zijn kerk. Maar in onze tweede plaats hier dan gaat het over. Onder het recht. Om de zonde. En in de tweede plaats. ...onder het recht. En als wij dan Christus zien... ...in... ...in de... ...in Gethsemane... ...en daar gaat hij voort... ...en daar gaat hij bidden... ...en zei... Het. ...en met zijn... ...met zijn neemende Peters ...en twee van de die... ...van de zonen van Sabbadeus... ...begon hij droevig en zeer angst te worden... Toen zeide gij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot in dood toe. Blijf hier en waak met mij. Waar gaat het niet feitelijk over in Gods woord? In de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan heeft de vader zijn zoon geheven. Maar dan is de zoon ook moedwillig. En vrijwillig zijn eigen gegeven. Als dat borg. Als dat zalig maken. Voor het verloren zonder. Maar het schijnt hier. Dat de Heere die twijfelt aan zijn eigen werk. Maar dat is zo mooi het niet begrijpen gemeente nee. Toen Christus. Om dat borg te worden. Toen moest hij. Toen moest hij geboren worden. En toen moest hij de. Then he had to become a human being. And he had to take upon him the human flesh. Human flesh. Hij moest mens worden. En want dat zonde. Dat moet gestraft worden in het menselijke schap. Waarin dat het gezondigd was. En dat dan horen wij hier. Dat Jezus als mens, dan bidt hij. Oh, als mens, als hij dat ziet. Dat grote berg van schuld van zijn volk. Oh, dan, dan is het als een ogenblik dat hij dat schuld niet dragen kan. Maar daarom, is die, daarom was het nodig dat de borg die moest mens wezen en God wezen. En het goddelijkheid, dat zou het menselijkheid versterken. Om dat weg, want dat is een weg gemeente. Dat geen ene mens lopen kan nemen. En daarom moest die zalen maken. Dat moest God en mens beide zijn. Dat het goddelijkheid, het menselijkheid versterken zal. En zo zien wij hem, dat hij leidt om de zonde... En dan gaat hij treden onder de recht. Eerst was Christus in zijn algewetenheid. Dan draagt hij de hans. Dan leidt hij de, onder de hans schuld van zijn wolk. Maar in onze tweede plaats. Dan gaat het onder de recht. God. En als het daar komt. Als Christus daar komt met dat berg van schuld. Voor de rechterstoel van zijn vader. En daar gemeent, Daar kan geen Petrus bij zijn. Daar kan geen van de discipelen bij zijn. Want dat is een leiding. Want daar leidt hij onder de rechter. De rechte. Zijn vader. En, en dan horen wij. Als Christus. En, en dan horen wij als Christus bij dat ogenblik van de dood bijkomt. En als Christus hier in de al, als dat, als dat Christus hier leidt. As a worm and no man. O gemeente, dan zien wij hoe dat hij nederbij voor God. Hoe dat hij bidt. Hoe dat hij van zijn vader bidt dat de Heere hem heven zal, om dat oprechte gebed te woord mogen brengen. Niet mijn wil, maar eeuwige wil geschied. Wederom, wederom ten tweede maal heen gaan, bad gij zeggende, mijn vader. Indien deze drinkpeker van mij niet voorbij kan gaan, Tenzij dat ik hem drink. even wil geschieten. En als Christus als borg onder de recht gaat treden. Dan gaat de vader van zijn recht niet afgemind Dan moet je eens even overdenken. Maar af. Wij in onze zonde sterven, dan gaat God als rechter ook niet van de rechterstoel af, nee God, zijn naam dat wordt verheerlijkt in de voldoening van zijn recht, want de Heer, het liefde Gods, het eigenschap van God is liefde, maar ook gerechtigheid gemeend. en daarom. Zou de Heer zijn gerechtigheid verheerden. Oh, het gaat om het Heilige deugde Gods gemeente. Dat Christus als borg zo diep gaat leiden. Maar hij gaat een weg. Dat, dat wij zijn waardig. Dat is de weg dat feitelijk een ieder mens door zou moeten gaan. Want onder dat recht, dan wordt, de, dan wordt de middelaar afgesneden. Dan zou je straks, als, kruis, als Christus op het kruis van Golgotha houdt. Dan wordt hij straks afgesneden, onder het heiligende recht. Want dan gaat Christus eischreeuwen, niet meer mijn vader, nee. Maar dan gaat hij zeggen. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? O, oh, gemeente, dan gaat dat zo diep. En dan kan geen een derbij van zijn discipelen bijwezen. Nee. Want als die onder de recht gaat en niet Christus, die gaat feitelijk af voor het goed begrijpt, die gaat willig onder die recht, die gaat moedwillig en vrijwillig tot de verheerlijking van zijn vader en tot de verheerlijking van de recht van zijn vader en de deugde van zijn vader, dan geeft die uit liefde zijnzelf een ransom voor de zonde. O, oh, wat, wat, een, wat een bijzonder, wat wat een wonderlijke zaligmaker dat dat Jezus Christus is gemeend. En nou dat datzelfde borg die wil hebben. Dat dat aan ik en ik gepredikt zou worden. Dat hij is de weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dat, dat in hem daar is een weg voor de grootste zonde. Voor, de, voor het een die heen. Die heen waar recht heeft op niks, maar die alles verzonden geeft. In, in die borg is er nog een weg. Laat ons maar samen zingen van Psalm 2 en 4. Te. En daarvan het 5e, de 6e en het 7e vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij die dag zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn los zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot in God mijn levens heffen. Psalm 42, 5, 6 and save. leidende borg. Hij leidt om de zonde, onder het recht en uit het liefde. En dan zien wij op drie verschillende wegen hoe dat de borg die leidt onder het liefde. In het eerste plaats dan leidt Christus uit het liefde voor zijn vader. Voor de verheerlijking van Zijn deugd. Voor de verheerlijking van Zijn driemaal heilige naam. En dat zien wij in de leiding van die lieve Middelaar. O, oh, wat een liefde gemeente. O, oh, dat zullen wij, dat zullen wij Adams kinderen niet kunnen begrijpen. Dat volk. Komende liefde van de Zone gods. Die leidt in, in het eerste plaats over de verheerlijking van zijn vader. Wij zijn in, in paradijs geschapen tot de ere gods. En wij zijn geschapen in die weg dat wij tot de ere gods kon leven. Maar door onze zon, dat hebben wij dat verloren. Maar nou de zonen gods, die leidt in dat uit dat liefde. O, dat liefde dat het mensenverstand te boven gaat, gemeent. Maar dat zien wij, als dat wij hier in deze hoofdstuk dat leidende borg zien hoe dat het nadert aan de tijd, dat hij zijn zelf zal op, om de zon, onder het recht en uit het liefde. O, oh, dan gaat het in de tweede plaats, o, oh, dan gaat het voor de heilige deugde gods. En in de derde plaats uit het liefde voor zijn volk. Voor dat kerk dat hem gegeven is van alle eeuwigheid. Want daar leidt de borg. En dat is nou feitelijk gemeente. Dat is de liefde van een drieëne God. Want af en wij dat is goed beschouwen mocht. En de Heer is een beetje licht en een beetje vrijheid erin mocht geven. O dan zien wij daar de liefde des vaders. Wanneer dat Christus daar leidt in de... In Gethsemane, dan zien wij met klare licht de liefde van zijn vader. O, oh, want de vader die heeft zijn zoon geheven om te lijden en om te sterven. En waarom gemeente? En waarom? En dan zou het in het eerste, ook van de, van de zijde van de vader, dan zou het in het eerste wezen tot de verheerlijking van zijn eigen naam. Want, want de Heer is geen mens, nee. Wij door onze bedorvende toestand, wij zouden onze eigen wil verheerlijken. Maar de Heer, God en Vader, die verheerlijken zijn eigen naam, in een allerheilig en volrechte wijze. En daarom, o, oh, af de Heer het heven mocht, dat de wij daar... In Gethsemane de liefde des vaders mogen zien. En daar mogen wij de liefde des zons. En de liefde des heilige geest. O die borg die leidt. Ja die leidt. O als het, als het straks op Hogota komen zal. Op de kruis van Hogota. En daar wordt het straks gehoord. Het is volbracht. Het is volbracht. En, en wat is dan volbracht gemeente? Dan is Gods Heer volbracht. Want dan heeft het heilige recht. Het gerechtigheid aan de Zoon Gods Tot volgekomen. is. Dan wordt het heilige recht in het alle... Vols, in het allervolste weg, daar wordt dat recht verheerlijk. Ja. Straks of Christus op de kruis houdt van Hooghouta, zal hij het roepen, het is volbracht. En, en dan gemeente, dan wordt de kerk, daar wordt het kerk zo rijn, zo zal op een allerrechte wijze. oh. Dan wordt de kerk Gods in Christus. Dan wordt dat kerk rein in de ogen van de Vader. In de ogen van de Zoon en in de ogen van de Heilige Geest. En o oh, in de volheid van de tijd. Als de Heer dat heven, heven wil en heven zal. Want de Heer is vrij. In de mate van de genade dat de Heer een mens komt te heeft. En, in de, en in, de, in de weg dat de Heer er licht over komt te heeft, Af een mens die genade ontvangen mocht in de wedergeboorte. Daar moet het beginnen. Maar af die verder geleid mocht zijn in, om te zien en een openbaring van de tweede persoon. Net zoals dat verlorende zoon. Als dat verlorende zoon wedergeboren wordt. Dan wordt hij een zonde. En dan gaat hij getuigen ik heb gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is en die houdelijk ook. Maar dan kan die zoon niet ver van die van de vaders huis meer blijven niet. Dan moet hij terugkomen. En daar weg van terugkomen, dat is een weg dat voor onze hoogmoedige natuur dat niet meevalt, nee. Want well, wij zijn er zo hoogmoedig door de val geworden. Maar waar God werkt, dat een mens in de stof. En dan gaat die schuldige zoon, die gaat terugkomen naar zijn vader. En wat gaat die zoon nou zeggen? Oh, wat gaat die zoon nou zeggen? Had die zoon nou over de middelaar praten? Nee. Nee. Daar is nog geen plaats voor. Want die Heere die stelt de zonde voor de ogen. Wij leven vandaag aan de dag. Wordt er zo geroemd over Christus. Maar het begint op een andere weg gemeen. Waar dat Christus aan de ziel geopenbaard is. Daar is er door God ruimte voor gemaakt. En nood voor gemaakt. En nou die, die verlorende zoon. Die kwam er. Oh ik heb. Ja het valt niet mee in Hans. Maar ik heb gezegd in het begin. Af een mens schuld is tijdskrijg. Dan gaat hij overbogen over de aarde. En zo komt hij verloren, zo. Overgebogen. Je kan het zien dat er is wat, dat dat schuld, dat legt zwaar op die, op, op die jongen. En nou, wanneer dat hij bij zijn vader komt, dan zou hij zeggen, ik heb gezondig tegen. Tegen, voor ie en tegen de hemel. Maar, voordat dat zoon de gelegenheid krijgt om wat te zeggen. Daar komt dat vader aan. dat En dan die zoon die ziet die vader aan komen. Had hij dan zingen? Had hij dan over die, over die borg praten? Had hij dan zeggen Ik ben een christen? Nee. Af je begrijpt, ik heb mensen, ik weet het niet, maar die jongen die viel zomaar op de grond. Die jongen die viel zomaar op de grond. Want als hij daar die vader zien. wat gebeurt dan? Dan gaat het schuld nog groter worden. Want zo, zo lang dat ik nog ver van God ben, ook onder de rechte overtuiging. Oh, dan kan het wel moeilijk wezen, maar daar ken ik er nog mee leven. Maar af ik voor God geplaatst zijn en ik die vaderlijke gerechtigheid zie. Dan, gaat die, dan kan die zoon geen ene stap verder in zijn leven. Dan kan die geen ene stap verder. En dan moet het de werk van God wezen, gemeente. gemeente anders zal die zoon daar in de eeuwigende wanhoop terechtgekomen. Want je kunt lezen voor je eigen in Gods woord. Dat die zoon. Die kon niet zien wat in de hart van die vader was, nee. Maar die zoon die vreesde dat die vader die kwam om zijn recht uit te werken. Maar als dat schuldig zoon daar ligt, dan komt die vader hem te, te onhelzen. En dan komt die vader die zoon een kus te heeft. En dat predik van de middelaar. En dat wordt voor dat zoon. Och, die legt er al diep onder de schuld. Maar toen die dat kus van die vader ontvangen heeft. En dat dat vader hem onhelst. Hij, hij smelde zomaar weg. Ja. Och, dan kon die het niet begrijpen gemeente. Hoe dat het mogelijk was. Dat die vader hem nog gedenken zou. Dat de vader nog gedachten van vrede aan hem zou hebben. Want die zoon die dacht. Wanneer dat die vader daar zien komt. Dat die vader die zou zeggen. Ga weg. Ga weg. Hier is er geen ruimte meer. Voor zo'n goddeloos de schepsels als dat hij is en als dat we allemaal zijn. Maar oh in de plaats ervan daar wordt, daar wordt de vrucht van, van de middelaarschap van de leiding van de middelaar daar wordt geopenbaard aan die zoon. Want dat is alleen de weg. Oh dat is het dat is de weg van hoop. Voor die zoon geworden. En dan later heeft die vader die zoon verder in de huis gebracht. Dat is nog later gekomen. Maar nou die borg die leidt. Tot de ere van zijn vader. Tot de verheerlijking van het heilige deugde. En uit liefde voor zijn kerk. Want het was om die liefde voor de kerk. Dat die zoon terug mag komen. Het was door dat liefde gemeente. Dat die zoon er weer een plaats. mocht ontvangen in die vaders huis. En, en die zoon, die mocht. ja, die mocht die die, die. die kleding. van gerechtigheid. Die vader, als die zoon daar. Die zou daar zeggen weer. En hij zegt: Ik ben niet waardig. ...om een zoon te wezen... ...maar dat ik maar een dienstknecht mocht zijn. Maar dan wordt hij afgesneden. Dan wordt hij afgesneden. En daar is geen antwoord aan die zoon, nee. Als je dat leest, daar, daar is, daar is een, een ogenblik tussen de conversatie... ...zeg ik het maar zo, misschien is het verkeerd... ...maar tussen die zoon en die vader... Dat er komt een ogenblik dat het zwijgt. Die jongen die, die praat. Maar er is geen antwoord. Nee. Er is geen antwoord. En er komt geen antwoord weet je niet. Want dat, dat, dat gaat over deze borg die lijkt. Want die vader die kon niet meer. Aan die zoon spreekt zonder die kleding der gerechtigheid. En daar gaat, dan is er geen antwoord aan die zoon. Maar die vader die zegt brengt die kleding van gerechtigheid. En doet het op die zoon. En daar staat hij gekleed in dat kleding de gerechtigheid. Hij leidt uit het liefde voor zijn vader. Voor het heilige deugde. Maar ook voor zijn kerk. En daar staat. Daar staat die zoon. Gekleed met die kleding der gerechtigheid. Die is gekocht. Met het bloed van Jezus Christus gemeen. Oh wat een. Wat een dierbaar. Middelaar. Voor een schuldig kerk. Oh wat heeft dat. Dat zoon. Die alles verzonden geeft. Wat, wat is die kleding van die middelaar. Toch van grote waarde geworden voor die zoon. Want het was. Hij kon het nooit meer kopen. Nee. Het was het vrije gunst dat God bewogen heeft. Om dat kleding aan die zoon te doen. En de heer die ken het nog gemeen. Oh, de Heere die wilt dat nog, dat het nog aan die gepredikt zal zijn. Dat in dat middelaar, daar is hoop voor het grootste zonde. O, oh, val ik van God. O, oh, dan kan het wel wezen dat een mens vreest. Dat het voor mij nooit kan, omdat ik terug te lang. En te groot gezondigd heeft. Dat voor mij geen meer hoop is. Maar die middelaar. Die heeft geleid. O oh, tot het, Tot de volverheerlijking. Van het heilige recht gods. Tot de volverheerlijking van het deugde gods. En daar is voor de grootste zonde. Daar is rijmte. In dat middelaar. O dat de Heer het nog eens geven mocht dat de wij onze schuldbrief is thuis mocht krijgen. Dat de we nog eens een middelaar nodig mocht hebben. Want dan zullen wij het zien. De wonder. O de oneidsprekelijke liefde van een drieëne God. Om zijn eigen zoon te geven, Dat de wij niet vereen eeuwig verloren moeten gaan. Mocht de Heer zelf de toepassing hebben, wij moeten maar gaan einde waar wij moeten naar die die rouwfamilie even opzoeken. Mocht de Heer iets verder hebben om het over te denken. Amen. Heere, mocht gij woord toepassen en mocht gij het nog eens zegenen, zegenen met uw lieve geest en heef, heren, dat die volk er nog eens verder over mogen denken. En dat het ombekeerde nog getrokken mogen zijn door de koorden van die eeuwige liefde. Ach, dat uw lieve geest nog eens uit mocht zenden om, om te overtuigen van de zonde, van schuld en van oordeel. Heere, maar ook om dat weg toe te passen aan die arme zielen die over de wereld lopen zonder een borg. Onder de druk van de zonde. O, die met die verloren zoon wel honderdduizend maal zeggen. Ik heb gezond. Heer, wees me nog. O, wees me nog eens zonder nog genade. Die nog eens eindmoes geschreven, is er nog een weg. O dat ik met God verzoend kan worden. O heren mogen dan dat wonder van de lijden en sterven van uw lieve Jezus Christus. O openbaren en toepassen aan die ziel. En heren gedenkt aan uw volk. O dat is er nog eens wat van mogen proeven en smaken. Van het ons, ontspreekbare liefde van een drieëne God. Mag ons veiligheidswaarts brengen. En verzoenen al onze zonden. In spreken en in horen. Heren, gedenk ons om Jezus willen. Amen. Laat ons zingen van Psalm 103 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kustijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde.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 De zegen des Heeren en gaat daarheen in vrede. De Heere zegen u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Amen.